Nicobali, na dit uh, gesprek waar we het hele partijprogramma een beetje doorgenomen hebben, uh, is het aan u om ons te overtuigen waarom moet ik op GroenLinks kiezen? Dank u wel. Ja, waarom de Zandwoord op GroenLinks moet kiezen is omdat wij heel graag uh, de komende vier jaar weer een eerlijk verhaal willen vertellen waarin de Zandwoord ook gewoon echt recht wordt gedaan. Een Zandwoord is voor mij iemand die trots is op zijn dorp, die weet wat hij wil en die ook echt ideeën heeft om zijn dorp mooier te maken, want elke Zandwoord wil dat. Uh, en, en wij willen het als Groening zijn ook. En daarbij willen we ook echt kijken naar wat de menselijke maat is. Die ontbreekt soms wel eens in, in de politiek. We kijken heel vaak naar de cijfertjes en naar wat het ons op gaat leveren... of wat het ons niet gaat opleveren als politieke partij zijnde. En ik denk juist dat we daar eens een keertje mee moeten ophouden. En moeten kijken naar wat belangrijk is voor de zandvoorter zelf... en wat die zelf wil, zoals ik net al zei. En we willen een duurzaam zandvoort. Het is niet iets wat we, wat, dat is iets wat we eigenlijk in ons naam hebben staan... En uh, we denken dat het juist ook goed is dat bijvoorbeeld de kinderen van mijn kinderen, als ik ze ooit mag krijgen. En de kinderen die daarna weer komen, ook nog kunnen genieten van dit echt prachtige plekje aan de zee. Um, en daarvoor denk ik dat je bij GroenLinks aan het goede adres bent. Dus eerlijk, zorgzaam, duurzaam. En dat is uh, GroenLinks Zandvoort. Mooi, dank u wel. Uh, alle andere uh, pitches en partijprogramma's zijn op te zoeken op zandvoortkies.nl.